Het is twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is een parlementslid van de Conservatieve opgestapt... naar de publicatie van compromitterende foto's. Op de website van de Britse krant The Mail on Sunday... is te zien hoe parlementslid Aidan Burley op een vrijgezellenfeest poseert... met vrienden die verkleed zijn als nazi's. Volgens de Conservatieve Partij is het gedrag van Burley aanstootgevend en dom. Het parlementslid zegt dat hij de gebeurtenissen betreurt. In New York heeft de politie zo'n 50 Occupy-demonstranten opgepakt. De betogers wilden een verlaten terrein innemen... dat eigendom is van de Anglikaanse kerk. Toen ze over het hek klommen, grepen agenten in. De Occupy-beweging in New York werd vorige maand gedwongen... haar oorspronkelijke kamp in Zuccotti Park te verlaten. Sindsdien zijn de demonstranten op zoek naar een geschikte plek... om een nieuw kamp in te richten. De Anglikaanse kerk zegt dat op zijn terrein geen voorzieningen aanwezig zijn... En dat brengt veiligheidsproblemen en gezondheidsrisico's met zich mee. In Brussel is een betoging van Congolezen de afgelopen avond op rellen uitgelopen. Zo'n duizend demonstranten protesteerden sinds gistermiddag tegen de verkiezingsuitslag in Congo, een voormalige Belgische kolonie. Het Hoge Rechtshof in Kinshasa maakte gisteren bekend dat president Kabila is herkozen, maar waarnemers noemen de verkiezingen ongeloofwaardig. Sommige demonstranten in Brussel beschuldigen Belgische politici... van het steunen van Kabila. De protestactie liep s'avonds uit de hand. Auto's werden vernield, tientallen ruiten ingegooid... en een lijnbus werd belaagd. De politie zette honden in en voerde enkele charges uit. Zeker 15 agenten raakten bij de confrontaties gewond. Bijna 100 Congolezen zijn opgepakt. Het weer verspreid over het land buien, vooral in het westen. Lokaal kan het glad worden... Overdag steeds meer buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. -N -N. Lust. Simone Wijnands. Goedenacht. tot vier uur hoor je hier lust. En we praten deze nacht over liefde, seks en geld. We weten inmiddels allemaal dat het slecht gaat met de economie. En dat gaan we allemaal voelen in onze portemonnee binnenkort. Misschien heb jij er al veel last van. En er komt nu die dure decembermaand nog eens bovenop. Veel mensen hebben dus moeite om het financieel nog allemaal te redden. En over het algemeen is geldstress niet echt een goed ingrediënt... voor een gezonde relatie. Daarover praat ik vannacht met jou. En nu wil ik meteen even een stelling aan je voorleggen. En dat is het, vol het volgende. Ik denk dat geld namelijk gelukkig maakt. Ik denk dat geld gelukkig maakt. Want als je genoeg geld hebt, heb je a. geen geldzorgen... en hoef je er ook geen ruzie met elkaar om te maken. B. Je hebt minder stress... En C, je hebt genoeg geld om leuke dingen met elkaar te doen. Dus ik denk, lekker kort door de bocht. Je hebt een betere relatie als je geld hebt dan zonder geld. Ben je het daarmee eens? Of oneens? En waarom dan? Laat het maar weten. Je kunt bellen naar 0800 1121 0800 1121. Of sms en dan moet je eventjes lust, spatie. En dan jouw bericht sturen naar 9090. Dus bellen kan naar 0800 1121. So fine, could not keep my eyes off her. It was critical, even biblical, like, just like the lies I say. Oh, girl, you're so bad. Well, so En woe. Ik heb een beetje een droge keel, maar ik ben dan ook heel erg verkouden. Dus lijkt mij tijd voor het drankje. In de BM bar zitten nog altijd Olaf, Arco, Leslie, Edwin en Milou vannacht. En deze heren en twee dames zijn zeker niet op een mondje gevallen. En bijna voor alles te porren. Maar hoe ver zouden zij gaan op het gebied van seks voor geld? Je hoort het nu? Boys bar. In Boys Maar zou jij het voor goederen doen, uh, Milou? Ja, goederen. Goederen. Een huifkar? <laughs> <Maar> ja, kijk, <laughs> ik zou niet weten wat, wat genoeg zou zijn. Waardoor ik wel zou denken, ja, dat is zoveel of zo tof. Ja. En met je, je poes in de Playboy? Nou ja, voor flink wat doekoe's. Ja, wat is flink wat, wat doekoe's? <hans> ja 25.000 euro ja 25.000 euro dat is wel fucking veel geld denk niet dat heel veel Playboy poezen dat Playboy, dat de rest van je leven blijven die foto's je ja, achter het is maar een poes ja, <laughs> ja. Maar dat, wat is dan, wat is als je dan biologisch dat de schil, bekijkt wat, ja. maar dat is toch ook een soort van prostitueren nee dat, dat is afmaken? anders. ik vind prostitueren echt dat je gepenetreerd ja, wordt en onbegrepen hebt nee los <laughs> daarvan ik ben wel ooit voor een hoer aangezien Yes. Echt? Nee, maar dat was in Thailand. Oh, transseksueel? Nee. Oh, de Indische aardappelen. Uh, ja, Ladyboy lady Leslie. Lady. Nee, nee, nee. Gewoon een woordje. Ik was met mijn vriendje. Mijn vriendje is zo'n blonde jongen. En we waren gewoon zaten in een bar. En op een gegeven moment kwam er zo'n Amerikaan naast ons zitten. En die zei okay. tegen Peter, mijn vriendje, van... Hij begon al tegen mij, zo'n heel raar Engels. Van, yes, uh, you like uh, blah, blah, blah. Dus ik dacht echt van, nou, ik kan echt wel normaal Engels. En toen ging hij tegen Peter allemaal zo uh, thumbs up doen. En, hey, uh, fucking cool, I have one of my own. ik zo'n shit naast hem aan. Dus ik dacht echt zo van, ja, wat gebeurt wat is hier? Hij zakte je kak voor Hij zakte je kak voor Die was Nee, ja. Maar het was niet volledig toen. Nee, want het is. Ja, elke blonde jongen. Iedereen daar ook gewoon blonde jongens met een donker meitje. Je denkt meteen, oh, dat zijn hoertjes, dat dacht ik zelf ook. Ja, ik weet niet. Ja. Toen ik een jaar of 21 was of zo, toen werd wel eens geld gebouwd. En toen was ik heel beledigd. Dat ik echt van, nou, flikker op. Toen, toen heb ik het. ook wel eens gezegd van... Als je niet over begonnen was, had ik het gewoon gratis met je gedaan. Nu kan je het wel vergeten. Ja, forget about it. Uh, ja. Toen had je nog... Mooi hey, maar is het zo dat geld dan... Is het, maakt de, is, maakt geld geil als iemand geld heeft? Ja. Het is wel erotiserend, denk ik, ja. Ja? ja. Oké. Nou, ja? okay, op het algemeen wat, denk ik... Wat vind je erotiserend aan dan? Ik zeg niet dat ik het erotisch, erotisch nee, maar, vind, maar ik denk dat het over het algemeen wel als erotisch wordt... Er zijn wel machtige mannen of Ja, zo als geld als is macht. Zeker ja, zelfs geld, helemaal ja. niets met geld. Nee, maar heb, vrouwen ik. houden van mannen met status. En, en als ja. een man status heeft, dan ja. is die algemeen geaccepteerd. Ah, die, ah, ja, boom, boom, ja dat hij dus het moet geen Frans Bauer zijn, maar nee. een, een Richard Branson of zo. Of ja, maar, een, nee. een artiest, kijk naar artiesten Ja, Nick Jagger, die is vet lelijk, maar die kan iedereen neuken. Ja, maar, zo, maar, maar jij, vindt, jij, jij vindt geld wel erotiseren. Ik nee, okay. heb ja. ja, verder niks met zijn enorme danktalenten. Ja, wat is dan verschil? Les, dus aan de ene kant vind je geld wel erotiseren, maar aan de andere kant wil je het niet voor geld doen. Nee, nee het is, maar is maar anders. Het zijn twee andere dingen. Ja, want elke pauper die kan dan 50 euro neerleggen en je willen neuken. Dat is anders dan dat je gewoon echt een soort van hele rijke miljonair Zo wel bespraak. Die al, uh... Ja, maar dat komt nog ja, meer. Soort, vijf, hoe heet die blonde 5, duna? 5.000 voor neerleggen. Uh, uh, uh, Trump, al... bedoel je Trump? Misschien. Ja, die dan ja. meeneemt. Nee, ik ben ooit voor een escortbureau ook gevraagd. Ik weet ook niet waarom. Maar je, Schuim, je, je, de de je doet het nu toch, waarom wil je er ja. niet geld mee verdienen? Nee, maar ik werkte in de kroon. En toen zat er zo'n heel net meisje. En die zei van, hé, hey, wat doe je? Ik ja, ik studeer nog. En zij zei, ze, ja, uh, wil je wat meer verdienen? Ik zei, ja, weet ik niet, verdien je hier? Goed. Dus nou, okay. dus ik zei, nou oké. Ze zei: ja, want kijk, ik run dit in dit bureau en we zoeken nog meisjes. en dan moest je, dus nooit Ja, dan moest je drie nog. talen spreken. En dan moest je helemaal mee. Ja, dan was je een exclusive escort. Ik dat <laughs> ja, <laughs> ja, nou. Oh, <laughs> Dat heb ik toen niet gedaan, maar ik heb wel die site bekeken. Want ik dacht, dat ik, ja, het, waren, ja dat het, de, het is wel, het, ik snap het wel, Olaf het ge, je, het van jou. Je, het is vlij. Ik, ik voelde ja. me ook gevlaai. Oh. Bar. Straks gaan we nog een keer terug voor een drankje. En wel grappig, straks dan praat ik met een eigenaresse van een jonge eigenaresse van een escortbureau. Misschien wel dezelfde als die mijn collega net noemde, je weet het niet. Zometeen praat ik ook met uh, een Nederlandse Hollywoodvrouw, namelijk Meerte, over hoe het is om, met veel, om veel geld te hebben en in Hollywood te wonen. Na Huub van der Lubbe en Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig. Hoor je wel beweren.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 ik zwaai met een paar flappen en ik heb verder aan de hele wereld vlak. En de band speelt mijn verzoekjes. Die jongens doen alles voor een vooi. En dan geef ik nog een rondje. Rondje voor de hele zooi. En iedereen wil naast me zitten. En mijn cocktail lijf ontpitten. En ik weet het niet, maar het lijkt me prachtig mooi. De de zaak. En dan was ik van de vrienden en dan stik ik van de pret en dan sla ik flauwekul uit toch geen hond die daarop let. Er zijn het donker en de tijden en wel twintig mooie meiden willen allemaal tegelijk met mij naar bed. Oh en groot is de verleiding, maar ik hou niet van gezeur. Dus Praat ik naar de schade, en ik roep op mijn chauffeur. En die brengt me dan mijn jassen, waar die goede weefs kan passen. En ik laat me door een voor jou deur. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens willen. Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel eens wat.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 En geld maakt niet gelukkig op de sms. Krijg ik: Nee, het is geld, maakt niet gelukkig, maar geen geld maakt wel ongelukkig. En uh, ik denk dat geld een min of meer noodzakelijke voorwaarde voor geluk is. Maar geen voldoende voorwaarde. Oftewel, als je veel geld hebt, dan uh, is het ook niet uh, goed. Het is niet helemaal afgemaakt, die sms. Maar um, in ieder geval wordt er een beetje verdeeld op gereageerd. De stelling, maakt, uh, de stelling was, als je uh, geld hebt, dan heb je ook een gelukkige relatie. Omdat je al die problemen en al die stress niet hebt. Dus uh, dat is beter dan geen geld hebben. Als je daarop wil reageren, kun je bellen naar 0800-1121, 0800-1121. En afgelopen zomer, toen zond net vijf het televisieprogramma... Nederlandse Hollywoodvrouwen uit. Het is echt een geweldige show, ik heb er echt van gesmuld, moet ik zeggen. Het ging om vier Nederlandse dames... die allemaal een best wel erg goed verdienende Amerikaan... aan de haak hadden geslagen... en nu een echt Hollywood-leven leiden in L.A. En Meerte is een van die gelukkige luisteraars fragmentje van haar. Ten zuiden van L.A. ligt het kustplaatsje Laguna Beach. Het relaxe stadje is met zijn prachtige stranden een oase voor surfers... en wordt dan ook bewoond door The Young, Rich and Beautiful. Zoals de 26-jarige freelance-fotografe Meerte. Na een jeugd in Alfa aan de Rijn en enkele jaren in Amsterdam... woont Meerte nu in een bescheiden maar 2,5 miljoen dollar kostend optrekje niet ver van het strand. De L.A. look is blond, hoge hakken, glinste oorbellen. Dus ik, volgens, ik doe aardig mijn best om erbij te horen. Een fragmentje van Meerta uit het programma Nederlandse Hollywoodvrouwen. Meerta, goeie nacht. Hallo. Hallo. Bij jou is het geloof ik begin van de avond nu, hè? Ja, kwart over vijf. Dus je Die moet de nog eten. Wijntijd. Ah, heerlijk, heerlijk. Uh, woorden fragmentje van jou uit de serie. Je woonde toen nog in Laguna Beach, maar je bent inmiddels verhuisd, geloof ik. Ja, ik ben naar uh, Beverly Hills verhuisd onderhand. Dus ik heb Laguna verlaten. Nou, Beverly Hills is ook prettig. Ik ben toevallig afgelopen oktober heb ik een reis naar Amerika geweest. Ben ik er nog geweest? Ik heb oh, er leuke, leuke huisjes zien staan. Ja, <laughs> ja, het is niet onaardig hier. wat, wat voor huis woon jij? Uh, ik woon in een huis. Ja, uh, vijf slaapkamers, zwembad, maar wel wat meer uh, richting de um, canyon, zeg maar. Oké, okay, dus niet, niet helemaal waar de aller, aller allerrijkste wonen in Beverly Hills Nee, niet zeg maar net. helemaal vooraan bij, um, uh, bij zeg maar Rodeo Drive. En ik, ik woon zeg maar Noord Beverly Drive, dus dat is iets minder achter. Oké, okay, maar, maar nog steeds dichtbij. Ja, vijf kamers en een zwembad en een Beverly Hills, dat klinkt allemaal niet heel erg onprettig. Hoe zag jouw leven voordat je naar Amerika verhuisde ruikt? Uh, hardwerkende vrouw in Amsterdam op een appartementje. Van hoe groot? Bezemkastformaat? Zoiets, 45 vierkante meter was het geloof ik, of 50 zoiets. Ja. En kun je en dan nu? Een op Dat wel, ja. ja maar ja. kun je nu zeggen, nu je, je woont nu inmiddels al een paar jaar daar, dat je nu gelukkiger bent dan toen je in Nederland was en wat minder te besteden had? Nee. nee ik denk echt dat je geluk uh, zit in de mensen om je heen... en uh, niet in de spullen om je heen. Het maakt het zeker makkelijker, maar daar zit het ook niet in. Ja, want het is wel in, in het programma, hè, dan zie je echt alleen maar glitter en glamour. En je ja, gaat naar de, naar de kapper, naar luxe feestjes en naar de, de plastic chirurg voor een botoxje hier en daar. Dan, dan wordt wel een beetje het beeld geschetst natuurlijk dat het alleen maar om geld aan de buitenkant gaat. Ja, um, tu ja tuurlijk, want dat is interessante televisie. Mm -hmm. <laughs> Ja, ze gaan je niet filmen als je in je joggingbroek uh, met de zak chips op de bank TV zit te kijken met iedereen natuurlijk. Dus je ziet de, die kant ervan, omdat die gewoon interessant is en leuk. Ja, maar je leidt waarschijnlijk maar... nu wel een wat luxer leven dan je vriendinnen hier in Nederland? Uh, misschien een beetje, maar ik moet heel eerlijk zeggen: als ik terugdenk aan de tijd met mijn vriendinnen in Nederland, dan moet ik zeggen dat maakt me zo gelukkig dat ja. Ik zou het zo inruilen. Ja, zonder ja. problemen. Gewoon alle zonder glitter probleem. en glamour, dure jurkjes gewoon weg. De dure jurkjes neem ik mee. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik zou, ik zou het zo inleveren allemaal. Dus wat dat betreft, de, de stelling, zeg maar dat uh, je gelukkiger bent met geld in je relatie, die, die gaat voor jou niet per se op. Nee. Nee, want uh, ja, nee, ik echt, ik heb het aan beide kanten gezien. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het hem daar niet in zit, want samen overwin je alles. Het maakt een relatie makkelijker, maar daar moet het niet van afhangen. Hebben jullie wel eens, want jij en je man, je man verdient uh, lekker, jij bent fotograaf hè, daar, geloof ik. Dus ik weet ja. niet of dat, de, de, ik kan me voorstellen dat dat misschien wat onzekerder is qua inkomsten, maar. Samen hebben jullie volgens mij een goed, uh, meer dan goed inkomen. Hebben jullie wel een periode gehad dat het minder ging... of dat nog niet meegemaakt? Ja, dat hebben wij zeker, uh, zeker meegemaakt. Ik weet niet, maar ik ben inmiddels niet meer met hem. Oh. Dus, uh, maar dat zul je zien uh, in de eerste aflevering van, uh, van de show... hoe dat is uh, gegaan allemaal. Ja, er komt een, een nieuw seizoen inderdaad uh, aan, hè? vanaf wanneer? Sorry? Er komt een nieuw seizoen, ja. Ja. Ja, vanaf februari. Oké. Okay. Midden februari ergens. Gaan we gaan eerst het eerste seizoen herhalen. En dan komt gelijk het nieuwe seizoen komt erachteraan. En dat hebben we net opgenomen. Oké. Okay. Maar, dus ja. dat is wel even, want dat wist ik niet. Want inderdaad, in het in eerste seizoen wat ik hem heb gevolgd... zie ik jou alleen maar happy de peppetje en hartstikke blij en gelukkig samen. Ja. Maar dat is stuk gelopen dus. Ja, ja. En ja, waarom? helaas wel. Ja, wat, wat is er misgegaan? Uh, dat wij gewoon, denk ik, te vroeg getrouwd zijn. En um, elkaar niet goed genoeg door en door kenden, denk ik. En ook dus, misschien cultuurverschillend. En de cultuur ik ook nog over in de show, dus, uh, dus dan wordt het ook allemaal wat meer duidelijk. Ja, maar uh, wel heftig lijkt me, want het is allemaal een redelijk korte periode gegaan. Vandaar dat je ook verhuisd bent waarschijnlijk. En nu, uh, ja. Je bent voor hem natuurlijk vertrokken die kant op en nu, nu zit je daar... Als, uh, als vrouw alleen en moet je nou ja, weer een heel ander leven opbouwen. Ja, en, maar kijk, daarom zie, ik, zie je nu in dit soort periodes ook dat de geld is niet hetgene wat je gelukkig maakt. Het zijn de mensen om je heen die van je houden. En uh, je vrienden en je familie. En dat juist in zo'n periode waarin ik nu doorheen ga, merk je dat allemaal? Ja. Yeah. Is het heel erg duidelijk? Want je hebt daar wel, uh, gelukkig wel, genoeg uh, mensen om je heen opgebouwd. Een, een nieuwe vriendengroep die je een beetje opvangt. Je hebt niet overwogen om terug te komen naar Nederland? Jawel, zeker wel. En soms gaat het nog steeds wel door mijn hoofd, hoor. Ja? Dat ik misschien wel, ja, tuurlijk. Weet je, je, mist, je mist zo je, je, je beste vriendinnen en, en je vader en je moeder. Ja, tuurlijk gaat dat door je hoofd, ja. Maar wat, en misschien, ik leef echt dag bij dag. Misschien pak ik morgen wel mijn spullen in en ben ik weg. Ik weet het niet. Ja, ja precies. Want wat, wat houd je nu op dit moment nog daar? Uh, business. Uh, ik, het is hier um, voor mij een goede uh, manier om geld te verdienen. Je verdient hier gewoon meer geld dan in Nederland. In Nederland word je probeer je altijd uitgeknepen... In, uh, voor de laatste cent uh, <laughs> op de eerste rang willen ze zitten. En minder belasting natuurlijk, hoef je te betalen. Ja, ja, ja, dat soort dingen. Dus dat is het enige nog. En het lekkere weer, moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> dat ik, oh, ik, als ik denk aan die kou, vrieskou daar, dan denk ik, oh... Ja, het, ja. Re het regent hier dan momenteel alleen maar. En het is ook nog koud, dus ik zou inderdaad nog in ieder geval nog even blijven zitten, hoor. Dat, uh, <laughs> weer technisch gezien dan. <laughs> ja... Maar het wordt dus wel, een, als ik het goed begrijp... wel een behoorlijk heftig tweede seizoen van Nederlandse Hollywoodvrouwen, vrouwen Als ik dat ja. verhaal zo even hoor. Ja, het is echt inderdaad... ook als ik nu terugdenk, ben ik net klaar met filmen. Dan denk ik, wow, wat is er allemaal gebeurd dit seizoen? Ja, ja maar gaat het, gaat het goed met je? Want het zijn ja. wel heftig... en dat is natuurlijk iets wat ze in Amerika standaard aan je vragen. En dan is ook standaard antwoord, ja, het gaat goed, maar... Ja. Ja, nou, ik, heb, ik heb natuurlijk teruggedacht, je, je zou ook zien in denk, de eerste twee afleveringen uh, dat het nog niet helemaal goed met me gaat eigenlijk. Dat ik echt, uh, ja, echt met mijn gedachten ook nog ergens anders zit. En ik heb echt een ja, nou, aantal zware draaidagen voor die eerste twee afleveringen gehad. Uh, maar dan zie je in de show dat het steeds beter weer met me gaat. Dus um, ja, het is wel een leuke transformatie zeg maar. We gaan het zien in ieder geval. Meert, leuk je gesproken te hebben. Dank je wel. Ja, eens gelijk. En uh, ja, fijne nacht nog. <laughs> ja, dank je wel. Vanaf ja. januari dan is er een herhaling van Nederlandse Hollywoodvrouwen op tv bij Net5. En daarna start het nieuwe seizoen Nederlandse Hollywoodvrouwen. Fraser en Betty. Je kunt meepraten in Lust. We hebben het vannacht over uh, liefde, seks, relaties en geld. En vooral wat voor effect heeft, uh, hebben geldproblemen op je relatie. Als jij mee wil praten, dan kun je bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Uh, we zijn ook via de sms bereikbaar. Dan moet je eventjes je bericht sturen naar 9090. Begin dan je sms even met, een, met Lust en dan een spatie En dan vervolgens je bericht. Een hele nacht, Alex. Goedenacht, hallo. Hallo, jij bent uh, zanger? Ja, ik heb al elf jaar geleden ooit een keer een, een hitje gescoord in Nederland... en sinds die tijd is eigenlijk uh, zingen, ja, mijn beroep. Oh, welke dan? Wat voor hitje? Ja, een bosje, rode is dat liedje. Oh, ben je daarvan. Echt waar. Ja. Wat ja. leuk, wat grappig. Ja, maar ja, goed, weet je, dat heeft ook wel weer zijn nadelen. Want uh, ja, ik, het klinkt heel raar. Ik heb uh, elke week geleden eentje gehad. Ik heb ja, eigenlijk altijd wel uh, best wel uh, leuk werk gehad afgelopen, elk jaar en nog steeds. Mm -hmm. Maar daardoor, uh, ik heb uh, vijf jaar geleden een meisje leren kennen. Nou, goed, uh, uh, ja, dat is middels op de klippen gelopen, eigenlijk omdat ik omdat ik, omdat ik zing. En dat je eigenlijk voor je werk onderweg bent. Mm -hmm. uh, ja, heb je altijd in de weekenden beeld van het werk. En uh, s avonds en uh, ja, en de mensen die, uh, die feestje hebben, vriendinnen, vrienden uh, buigen of verjaardag, dat maakt het niet uit. Het is altijd s'avonds. Ja? Dan ben je, ben je meestal zelf vaak aan het werk, waardoor degene wij en zijn relatie niet. Ja, alleen, uh, alleen daar naartoe moet. En het is natuurlijk, uh, ja, de eerste tijd gaat het allemaal wel. En uh, ja, op een gegeven moment loop je daar uh, tegenaan. En uh, ja, terwijl je er eigenlijk zelf weinig aan kan doen. Dan wordt het je een beetje verweten dat het weer alleen is en dat het, weer, uh, ja, dat het weer alleen op pad is. En dat is eigenlijk best wel rot, want je wil het eigenlijk anders. Maar je verdient je geld ermee en je moet is je gewoon werken. Ja. ja, ja, weet je, het is in het rot is dat ik heb ook nog een jongen van tien uit een, uit een vorige relatie. En die jongen die is, uh, ja, die komt er ook in het weekend uh, vaak bij mij op zaterdag overdag. Dus ja, dan moet degene die wij dan ook een relatie hebben, moet dan ook de jongen delen. In ieder geval mij delen met die jongen. En die jongen gaat gewoon niet aan de kant voor niemand. Niet. En, uh... Ja, dat, dat is mijn nummer één. En ik heb altijd gezegd: goed je kan met de eerste plaats erbij komen. Maar die mm. jongen, ja, die, die, als hij die er is, dan is hij er. En ik kan niet uh, buiten neerzetten zeg maar. Dat, dat wil je dat ook niet doen. Nee. Ja, want er worden genen die dan, ja, die dan eigenlijk. Uh, ja, geef je iemand geef je daardoor te weinig tijd. En, en ja, en uh, daardoor daar is mijn relatie op de knip gelopen. En ik zeg: Ik ben er ook vrolijk ziek van geweest. En nog steeds wel een beetje, ja het is gewoon niet anders. En. Uh, ja, ik kan, ja ik, ik kan wel andere dingen gaan doen. Ja, het, het, het zingen is gewoon lust in mijn leven. En, ja. uh, als je daar dan ook mee bezig bent, ja, dan is het dus wel... Ja, maar je uh, hebt ja. er wel veel, als ik het zo hoor, wel veel uh, meer voor moeten opgeven... dan dat het je misschien heeft opgeleverd. Nou, ik heb het goed. Ik, uh, ik heb niet te klagen qua, qua inkomsten. Hè. We hebben het goed. Mm. En we zijn ook heel vaak, hebben er ook leuke dingen van gedaan. We zijn echt uh, vaak vakantie geweest. We hebben... We zijn een paar keer in de Caribbean geweest. Noem maar op, weet je. Als je begint... Zo nu en dan. Als je dan wat leuks kunt doen, dan, dan is het ook wel echt leuk. Ja, ja, maar, ja maar, weet je, het is maar het weegt dan weer niet op. Blijkbaar tegen uh, het, het, het, het, het vaak er niet zijn. En dat is best wel rot. Omdat je kijk Misschien had ze ook wel kunnen zeggen van, hè, dan gaan we niet op vakantie en dan pak je maar een keer een zaterdag geen werk en dan mm -hmm. gaan we niet op vakantie, weet je Dan ben je maar een keer in plaats van uh, dat je gaat werken, ben je de zaterdag aan ben je thuis en dan gaan we naar de verjaardag. Ik heb dat we ook gekund en dat je zelf, ja, als je, ik heb me eigenlijk wel eens verweten, denk, blijven, ja, ik had het misschien ook op een bepaalde manier wel anders kunnen doen, maar ja. Ja, als je ja wat, wat wordt, had dan... je bijvoorbeeld anders kunnen doen, achteraf maar ja, gezien? ja, je, je, je, kan, je kan misschien wel eens een keer mee verkopen, maar goed, ik, ik werk natuurlijk via een in boek En als er een boeking binnenkomt, ja, de jongens hebben gewoon de fee om jou uh, ergens weg te zetten of neer te zetten, ja. En dan ben je gewoon, uh, dat moet je gewoon werken. Ja, dan, maar ik kan ja, me maar... voorstellen dat je toch, want het, je relatie is stuk gelopen, hè? Je, je laatste relatie mm -hmm. vertelde je, dat je dan dan, dan sta je ergens, uh, nou ik, ik weet niet in, de, in een café of waar je bijvoorbeeld uh, ingehuurd... Te, te zingen, misschien wel een bosje rode rozen. En dan, ja, denk, met... dan denk je toch bij jezelf ook wel van verdomme, sta ik hier? En ondertussen dan ga ik straks naar huis en in een koud bed kom ik naar huis. En ja, waarvoor? Nee, dan? Goed, ik heb, ik heb het nu ook. Ik kom net de Deventer vandaan en ik was zelf in Noordwijk. Ja, en dan rij je dan terug. En dan inderdaad, de, de, de vraag je eigenlijk was, waar heb ik het dan inderdaad voor gedaan? En wat, is het dat allemaal wel waard? Maar goed, aan de andere kant, ja, ik heb ook mijn kosten en uh, we hebben het, uh, we zijn bezig met een heel nieuw album wat het allemaal gaat, uh, hè, dat moet allemaal betaald worden. En uh, het, het komt niet aan, haaien, en. Ja, wat moet je dan? Moet je dan thuis gaan zitten en, uh, en weet je wel... Ja, ja, of, iets, of andere... iets anders gaan doen. Maar... Ja. ja, maar dat is raar ook. Hè. Ze zei van, ja goed, ik heb dan zelf een jongen uit de vorige gelaten. Ze zei, mm -hmm. ja goed, als ik kinderen wil, wil ik er ook voor. Die jongen wil ik er zijn. En, en, en uh, daar wil ik ook dat, dat mijn man ervoor is. Maar het gekke is dat ik als artiest zijn, heb ik overdag juist plenty tijd... Ja. Uh, om juist voor je kinderen te, om voor, voor je kind te kunnen zijn, snap je? Dus dat is dan een beetje krom, want op het moment dat dan een kind is, heb je eigenlijk tot... want je gaat s'avonds pas meestal de deur uit, om een uur of zeven, acht, mits je niet in de studio zit of, of, of promotiewerk moet doen. En dan, dan heb je eigenlijk die tijd om, uh, om, om, om, om er juist te zijn voor je gezin. Dus ja, het heeft ook voordelen is, wat, wat dat betreft. Ja, het dan is ook weer een beetje dubbel, maar goed, het is allemaal... Weet je, inderdaad, of het allemaal waard is, of, of waar je dan mee bezig bent en zo. Goed, ja, ik, ik, ik heb leuk werk mensen waarderen, het, ik werk voor best wel hè, leuke, uh, grote bedrijven. En, uh, en dus vanavond ook, dan ga je weg en die mensen zijn helemaal laaiend enthousiast. Mm -hmm. Ja, dan ook eigenlijk, dan, en ik vraag me dan ook wel af of het dan ooit eens een keer gaat gebeuren, dat, ik dan, dat je dan iemand tegenkomt die wel met dat leefje kan, en die dan wel uh, het tegen kan, dat je dan ja, regelmatig uh, op pad bent. Misschien iemand dan... uit hetzelfde circuit? Ja, weet ik niet of dat of dat, of dat, of dat dan is. Dat weet, ja, ik zou dat niet weten, maar het gekke is dat je, ik, ik kom uit, ik heb, ben, uh, ik, tot mijn 16 heb ik in Katwijk gewoond, daar heb je allemaal van die visserslui. Die mannen zijn gewoon drie maanden uh, van huis af en die komen twee weken thuis en dan zijn we drie maanden weg. Ja. Ja, dus hoe doen die vrouwen, ik vraag me wel eens af, hoe doen die vrouwen het dan? Die moeten dat ook allemaal allemaal ja. alleen zien te rooien en... Kijk, het is ook een kwestie van soorten met accepteren. Ja goed, aan de een kan er wel maar in de andere kan er niet. En mijn, mijn ex exvriendin dan, die kon, het, ja, die kon het blijkbaar niet. Eh, Zouden niet we misschien hebben. tegenwoordig een beetje verwend zijn ook, stiekem? Nou ja, ik denk misschien is, dat, misschien is dat het wel. Maar ja goed, misschien is het... Ja, ik weet niet wat het is. Kijk, ik heb het mij ook vaak wat afgevraagd. En dan, weet je, en dan was er ook vaak een discussie van, ja goed, misschien moet je die jongen maar wat later laten later komen, want dan heb je meer tijd met mij. Maar ja, dat kan niet, weet je. Die jongen is nog in die is tien. Je dus kan niet je kind afzeggen. Of... Nee, nee, dat ga ik ook niet. Dat, dat, dat, dat kan ook niet, weet je. En je zou het, snap je, het is dubbel, want je zou het wel willen voor haar. Uh -huh. Maar dat kan niet vanwege die jongen. Je kan die jongen die kan je niet aan de kant zetten. Dus het is, het is allemaal, het is gewoon best wel dubbel. En daarna ja. denk ik eigenlijk, ja, wanneer dan doe je dat dan wel een keer goed? En wanneer kan je het dan wel goed doen? Want wij hadden in principe hadden wij nooit ruzie. Er was nooit bonje, we deden leuke dingen. Ja, alleen de tijd die je dan niet met elkaar had. Als, of, ja. En weet je, Dan ga je ook wel eens sporten en nou, dan kom je een half uur later thuis dat zij thuis gekomen. En dan ja, dan valt ze over een half uurtje. Dan denken wij eigenlijk wel geniet van de tijd dat je dan wel met elkaar bent. En, we willen zoveel eigenlijk. Hè? We willen ja. gewoon alles. We willen en we willen die baan alles. en we ja. willen sporten en vrienden ja. en alle. Nou ja, goed. het heeft natuurlijk, uh, je moet natuurlijk bepaalde dingen ook wel laten voor een relatie. En dat is ook helemaal niet erg, want dat vind ik ook niet erg. En ik vind ook best dat je je aan kan passen aan iemand. Maar op het moment dat ik natuurlijk, uh, iemand heeft een baan van, dan dus dan een baan van 8 tot 5, van 8 tot 4. Hè? En dan vier uh, dagen in de week. Ja. En dan, had je, dan, dan, dan blijft er. In principe als zij dan ook de, de, de eigen sport heeft. Mm -hmm. Want dat deed ze wel. Dat dan, ja, weet je, mijn hoor je dan niet. Want ik vind dat iedereen zijn eigen ding moet kunnen doen. Want ik vind gewoon je moet leven laten leven. Yeah. En ik natuurlijk heb ik haar ook liever dan bij mij. En heb ik het liefst dat ze me is. Maar ja goed, als, jij, als zij ook de sport heeft. Want uh, hè, en ze is onderweg. Dan ja, ga en doe je ding. Dat, dat, dat geeft dan niet. We zien elkaar straks alweer. Maar goed, als, als het andersom gebeurde. Dan was het vaak van ja... Uh, ja, je moet je dan sporten in de tijd dat ik dan thuis ben of zo? Ja goed, en het was misschien maar weet je, een half uurtje zodat ik dan later thuis kwam. Ja, dan heb je een bepaalde ja, een wrijving en, en, ja, en het gaat eigenlijk nergens over, in nee. mijn gevoel. Maar in haar beleving, heeft, heeft het heel erg meegewogen. Uh, ja, dus wanneer ga je het dan wel goed doen? En ik ben eigenlijk wel bang om, om dan weer in straks, een nieuwe relatie te stappen. En, en ja, gaat het dan wel goed komen? Snap je? Denk je dat het misschien ook te maken kan hebben... ik, ik, weet, ik weet natuurlijk niet hoe het uh, was met je ex... maar misschien dat het met de juiste vrouw te maken heeft? Dat, dat als je op een gegeven moment een vrouw tegenkomt... waarvan je denkt van, wow, daar, daar ga ik voor duizend procent voor... Uh, daar durf ik alles voor op te geven... Zou je, zou je dan bereid zijn om, als zij dat vraagt, een, een andere baan te zoeken? Nou, ik denk dat ik dat verhaal misschien ook wel had gewild, weet je wel. Maar uh, uh, ja, wie gaat dan, wie gaat dan de, de uh, ja, ik heb een best wel leuk huis. Er moet een hypotheek voor betaald worden. Wie gaat dan die kosten voor zich dragen? Of ga we mm -hmm. kleiner wonen of ga je andere dingen doen en uh, ik heb geen groot huis hoor. Ik heb gewoon een rijkswoning. Maar goed, hey, <laughs> er, er zit er zit een hypotheek op en er moet betaald worden. En, uh, en, uh, en ik rij een auto, want ik, uh, ik ben veel onderweg. Dus al die dingen moeten allemaal wel betaald worden. De Rekeningen moeten betaald worden. En dan hebben we ook nog de leuke dingen gedaan. Dus ja, dat kwam dan wel uit mijn zak. En dat vond ik helemaal niet erg. Want ik vind ook als man zijn dat je moet werken. Voor, hè? Ik vind dat je voor je gezin moet zorgen. En dat het allemaal goed moet zijn. Ja, dan moet je ook wel die mogelijkheid krijgen om te kunnen werken. Ja. En, en, en, en, en, en dan weet je ook dan een beetje de, de, de, de, ja, de sympathie. Want we geloven maar Want ik ben er echt stront, stront, stront, stront, zie ik van geweest nee. dat, het over, dat het over is. Ik, me, ik, ik merk dat denk. het nog, het zit sowieso nog echt heel hoog. Het is nog ver. Ja, maar wanneer nou, zit, is het stuk uh, Ja, het zit, mij hoog, zit hoog, omdat ik eigenlijk in mijn ogen altijd wel mijn best heeft gedaan. Ze zeggen, ja, je bent ook lief, je bent ook leuk en je bent ook lekker en dat zegt ze ook. En dan zeg ik, hou ja, ook heel vreselijk veel van je. Maar op het moment dat wij ook samen waren en ik liep in Noordwijk door het dorp heen, dan werd je aangesproken door mensen. zaten we eten, dan werd ik aangesproken, Alex, hoe gaat het? Gaat goed? Ja, nou ja. En dan maak je een praatje met de mensen, want zo zit ik ook in elkaar. Hmm. Dus ik, ja, dat ik dat moet spelen of zo. Want maar zo dan kon je die elkaar. aandacht niet aan haar geven. Nee ja, dan had zij de aandacht dus niet op dat moment. En dat vond ze ook vervelend. Dus ze zegt, ja, misschien, de, misschien kan ik dat beter iemand hebben die gewoon... Uh, weet je, die dat niet heeft, want uh, dan heb ik, heb ik misschien inderdaad, heeft ze dan zelf wel die aandacht. Ja. Maar ik, ik uh, kijk, ik zit ook, ik ook liever die aandacht van haar. maar nou, sommige momenten kan het niet, want ik, ik ben geen, ik, ben, ik zit ook niet zo in elkaar dat ik iemand afwijs van, joh, laat me zo lekker met rust, want ik zit te eten. Want, ja, zo moet je ook in elkaar zitten, denk ik. En mm -hmm. zo zit ik niet in elkaar. Ja, en als je dan toch, ja het, is heel, het is heel dubbel allemaal, het is echt heel dubbel, want je wilt het heel graag. Je wil het op allerlei manieren. En als iemand je aanspreekt, denk je, oh shit, daar gaan we weer. Want ik weet een beetje hoe ze het erover denkt, weet je wel. Ja, goed, gaat ja. van na tijd af en er is al weinig tijd samen. Dus ik, ik snap het ook wel. Ik snap haar ook wel en ik snap haar keuze ook. Maar ja, weet je wel, ja, je bent zo leuk en zo lief en, en dan ja, toch niet kunnen, weet je. Dan denk ik wel eigenlijk, ja, wanneer doe je het dan wel goed en wanneer kan je dan wel die relatie stand houden en Wanneer kan het dan wel goed gaan? En dat vind ik echt, ja... Dat vind ik nu zo moeilijk. Ik denk ja, zou ik ook nog een keer gelukkig kunnen worden. <laughs> hey, Sowieso met het beroep, met het wat ik doe. Je klinkt, je klinkt op dit moment niet heel erg gelukkig, moet ik zeggen. Ja nou ja, ik ben in mijn werk ben ik wel gelukkig. We zijn bezig met een nieuw album. Ik ben bezig met Emil uh, Hartkamp, de, de, de beste producer van Nederland. Uh, in ieder geval op Nederlandstalig uh, gebied. En uh, we zijn echt uh, daar flink mee aan de gang. Daar ben ik echt super gelukkig in. Maar, in, in in relatiesfeer. Niet, ja, ik heb mijn zoon, als ik mijn zoon zie, dan, dan ga ik er helemaal in op. En dan gaan we mm -hmm. leuke dingen doen. En dan ben je op pad. En dan ben je met hem in de weer. Dat maakt mij wel gelukkig. Maar eh, ja, ik kom met thuis. En het huis is leeg. Ja, ik heb met twee vogels in de zitten Dat is het leegste. Ja, maar ik kom wel in een leeg huis. En dan is het inderdaad, wat je zegt, is, het dan, is dat het allemaal waard geweest? Om dan uh, die relatie daarvoor op het spel te zetten. Ja, ik, weet je, ik, ik, ik, ik, ik werk. Toen ik, ze me leren kennen, zong ik al. En, dus ze wisten andere... eigenlijk zeg, ze wist wat, wat ze aan me had. Ja, dat is het begin van het begin af aan al. Alleen, het Engels, uh, zij woonde toen uh, in, uh, in het uh, oosten van het land en ik woonde in Noordwijk. Dus ja, dan, dan ging, de weekenden ging ik uh, regelmatig naar haar toe. En dan, uh, toen was het nog een probleem, tot als ze bij mij konden wonen, ja, dan zag ze dat ik toch wel regelmatig ja, weg was aan het werk. Mm -hmm. En ik ben geen jongen die in de kroeg gaat zitten, gaat zitten feesten of weet ik valt. Want ik heb al hè, ik zit altijd tussen de feesten. Precies. ik hoef niet zo nodig. Nee, dus ik hoef niet zo nodig en ik rook en ik drink niet. Dus voor mij is het altijd up gaan en uh, werken, werken. En ik heb altijd eigenlijk leuk mijn werk dan ik bezig geweest. En dan is het, ja, des te rotter. Want ik doe het eigenlijk voor ons. Ik doe het niet ja. alleen voor mezelf. Want ik probeer het voor ons leuk te hebben. Leuk te hebben en, en, en dingen te kunnen doen. Maar ja, dat blijkt van achteraf. Van, ja, misschien had je dan een paar vakanties minder moeten pakken. Of misschien een keer minder, uh, iets, iets anders minder, weet je wel. Dan, dan dat je dan uh, een keer had kunnen zeggen van, ja, sorry, maar uh, ik, uh, vandaag uh, ga ik de andere kant op. En, uh, het meest dus, ja, ideale zou zijn een vrouw die, uh, die er gewoon goed mee kan leveren dat jij, uh, nou ja, op. Tijdstippen weg bent, waarop andere mensen gewoon thuis zijn. En ja. die, uh, nou volgens mij die het dan verder heel gezellig met jou heeft. Dankjewel in ieder geval, Alex. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Ik vind het een interessante discussie. Um, eigenlijk gaat het over of een relatie altijd voor werk moet gaan. Vind jij dat? Je kan even bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Lying here with you so close to me it's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe i'm caught up in this moment i'm caught up in your smile En te and Just a Kiss. Mark, een hele goede nacht. nacht. Ik uh, sprak net even met Alex. en uh, Eigenlijk kwam het er een beetje op neer dat, dat hij altijd moest werken... op uh, gekke tijdstippen dat zijn relatie daar niet tegen bestendig was. Toen uh, heb ik even de stelling gedropt... een relatie moet altijd voor werk gaan. Ben je het daarmee eens of oneens? Ik kan daar in principe niet zoveel over zeggen. Maar het valt me gewoon op uh, als je de hele uitzending volgt. Dat uh, als ze A hebben willen ze B en als ze B hebben willen ze A. Ouders <laughs> dus voor de mensen die echt problemen hebben met schulden en echt serieuze relatieproblemen hebben. Maar uh, ik neem alles in die zin serieus. Maar het is nu echt zo van ja als ik A wil wil ik B en andersom. Als je wel geld hebt dan heb je geen tijd om uh, uh, uh, voor je relatie ja, en want ook andersom. Ja ook in het begin in de ja. uitzending die twee vrouwen van ongeveer gelijke leeftijd. De ene had geld en die had, en die had uh, geen tijd en mm -hmm. de ander had geen geld en die had wel tijd. Ja. Denk Ja, maar uiteindelijk zit waar je dan ergens uh, in het midden uh, lijkt me dan zo. Ja, ja wat is dan wel uh, een goede basis zeg maar, voor een relatie? Hoe zit het bij jou zelf? Nou, ik zit zelf in een hele aparte situatie, maar ik zit de hele tijd het programma al te volgen. Dus daar, op basis daarvan reageer ik eigenlijk. Mm -hmm, maar hoezo zit je in een aparte situatie? Ja, ik zit zelf in een rolstoel, geen relatie, uitkering, dat soort dingen. Oké, okay, maar dus, denk uh, je de, dat je daarom uh, ook anders daartegen aankijkt? Misschien de, dat je, nee, nou, je, jij hebt wat meer dingen tegen zitten misschien dan de, de dame die we eerder deze uitzendingen hoorden met uh, een, een lekkere dikke bankrekening en een relatie. Ja, maar ik kan tekenen. me wel verplaatsen in mensen die zoveel hebben dat ze dan nog niet gelukkig zijn. Daar kan ik me wel in verplaatsen. Dat is ja, echt meer de extreme andere kant, zeg maar. Ja. Of ja, dan heb je zoveel geld, daar kan je nog uh, overal moeilijk over doen. Want dan heb je toch geld zat, kan je ook zeggen. <laughs> weet je wel. Ja, ik kan me er wel iets mee. En, en die mensen moeten vaak ontzettend hard werken. Of ze, of ze moeten het van zichzelf. Of van een omgeving, of weet ik wat. Ja. Yeah. Um, ja, het is ook niet gauw goed natuurlijk op zich. Nee. Maar het, het, het maffen is meer, uh, ja, wat ik dus in het begin een beetje aangaf... van uh, ook die vrouw die dan uh, andere werk is genoemd dan de studie eigenlijk was. Dan denk je, ja, maar dan heb, doe je toch eigenlijk wat je graag wil. Alleen moet je even een paar jaar flink doorbuffelen. Ja, ja, dus eigenlijk, ja. eigenlijk niet zeiken, zeg je stiekem. Nee, hey, moet je voorstellen <laughs> dat jij een verkeerde studie hebt gekozen... en je krijgt een tweede kans bij de radio te gaan werken. Nou, dan ga je toch een paar jaar buffelen, vind je toch leuk? Tuurlijk. Bij de radio. En dan doe je het misschien voor weinig... Want heb je daarvoor een verkeerde studie gekozen bewijs van... zonder oordeel voor diegene, maar het gaat me gewoon meer om het principe. Mm -hmm, ja, zo zou jij het in ieder geval uh, ja, zien. Ja, yeah. denk ik wel. En ten aanzien van Alex heb ik ook wel ideeën over. Dat ik dan denk, ja, hij heeft gewoon uh, geen vrouw uh, gekozen die hem bij hem paste. En daar kan je heel lang over praten, maar die vrouw wil gewoon een ander soort man dan, uh, dan ze eigenlijk had. En als het dan gaat over een half uurtje, uh, als daar dan de relatie op stuk loopt denk je moet zij misschien wat meer uh, activiteit gaan ontplooien zonder hem. Ja, nou ja. Er zit misschien wel wat in. Maar... Ik, ik gooi er maar wat in, hoor. Ja, ja dat is zo goed. Ik vind maar... de hele tijd al het uh, programma te volgen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik, maar ik, vind, ik vind het goed uh, dat, je, dat je zo kritisch luistert en uh, volgens mij heel, hele zinnige dingen zegt. Maar ik, ik wil dan toch ook wel even wat meer van jou weten. Want dat, dat is nou eenmaal lust. En uh, BNN, we praten hier uh, over alles. B ben jij zelf gelukkig? ik lekker een sigaretje te roken. Wat zeg je? Ben je zelf gelukkig? Uh, soms wel, soms niet. Wanneer niet? Dat is een heel vaag verhaal, misschien maar. Nou, een vaag verhaal mag in de hoor. Ik, ik, ik zou ook wel een heel aantal dingen anders willen. Zoals? Ik zou wel graag een uh, relatie willen en uh, een klein beetje kunnen bijverdienen, zoiets. Oké, okay. maar waar, waarom heb je dat nu op dit moment niet? Wat, waar loop je tegenaan? De gezondheidsscheden. Ja. Heb je wel eerder een relatie gehad? Min of meer. Oké, okay. en waarom werkte dat dan niet op een gegeven moment? Uh, ook vanwege gezondheid en dat gaf weer allerlei problemen. En als het gaat van twee, van twee kanten liep dat op een gegeven moment niet zo lekker. Maar is dat dan omdat je uh, nou ja, geen uh, moeilijk leuke dingen met elkaar kunt gaan doen? Of omdat je nou ja, gewoon te veel ziek uh, bent en daarom geen ja, energie dus hebt? Ja, dat had wel een uh, belangrijke dingen. Dat kon ik me ook wel voorstellen, ook al was het pijnlijk. Maar geldt dan ja. voor jou misschien niet ergens ook hetzelfde als voor Alex? Dat je misschien niet de juiste vrouw hebt gevonden? Nee, daarvoor kenden we elkaar te goed. Maar het ging gewoon echt totaal anders dan we verwacht hadden denk ik. En, en, maar bij Alex had ik meer het gevoel... dat, dat die vrouw gewoon van hem andere dingen vroeg dan hij kon geven. In de zin van, ja als je naar artiefste... als je daar een relatie mee krijgt, weet je dat hij s'avonds weg is. Maar ja, dat denk ik dan als je een relatie hebt met iemand die gezondheidsproblemen heeft, dan weet je ook waar ja, maar die ging je zich ontwikkelen op een gegeven moment, okay. ja, in het begin niet. Ja. Dus en, dat, dat, uh, en wel eerst voor vechten, noem maar op. Dus zo zat het een beetje in elkaar. Ja, ja. En, en, en, uh, en ben je nu actief op zoek ook naar, naar iemand? Of, uh, of nee, dat nee, ik geloof even. daar niet voor in. Ik, ik geloof daar niet in. Je moet er een beetje tegenaan lopen. Je moet natuurlijk jezelf uh, blijven ontwikkelen en een beetje positief blijven en zo. Maar ik geloof niet in allerlei geforceerde trucs. Nee. Uh, nemen zoals ik ben en, uh, en als ik mezelf kan, kan ontwikkelen, dan zal ik dat zeker niet laten. Maar uh, je moet me gewoon nemen zoals ik ben en anders maar niet. Ja, en uh, geld verdienen, dat, dat is op dit moment ook uh, een lastig. Nee, ik ben er helemaal niet in. Wat zou je willen doen als dat als wel kon? Radiowerk bijvoorbeeld. meen ik serieus. Ja? Nou. Oh, dat ik heel graag willen. Oh, ik had trouwens ook nog een reactie op die eerste uh, luisteraar. Ik, ik nam hem eerst heel serieus over die uh, freelance toestanden. Maar het werd eigenlijk steeds vreemder dat gesprek. <laughs> ja, ja, dat, is, dat uh, heb je soms. hè? Dat, dat, dat gebeurt soms in de nacht. Maar, ja, want dat ik, uh, ik, ik heb er best begrip voor als freelancer... Weet je, dat je je druk maakt over de crisis. Maar het, werd, het ging helemaal... Uh, andere kant op. Ja, ja, dat, dat, dat merkte ik ook. Dus uh, daar heb je heel scherp, uh, scherp op gelet. Maar ja, goed, ik, ik bel dan ook omdat ik al een aardig tijdje zit te luisteren. En dat intrigeert me dan gewoon, hè, hoe dat een beetje zo gaat en dan denk ik ja ik toch een paar dingen zo even zo zeggen zo yeah. maar ik kan me overdag mee allerlei soorten dingen wel uh, verplaatsen of je nou uh, veel kinderen hebt of geen kinderen of hard werkt of niet werkt of uh, van de week was er een programma met een gezin die had twaalf kinderen dan denk je hoe doe je het nou, Hoe krijg je het financieel rond? Dan, heb je wel eens gezien? Een nou, huis vol. ik kan me er ook niks bij voorstellen. Dat lijkt me ook erg ingewikkeld. Maar we hadden het net moet... even over jou. En uh, jij ja. zei: Ik ben soms wel gelukkig, soms niet gelukkig. Ja. Wanneer, wanneer, wat voor momenten uh, geniet je dan wel? Ja, vooral als ik uh, rust heb. En rust is lekker een serietje kijken op televisie, lekker luisteren. Ja, lekker luisteren. geen uh, gezeur in je kop. Uh, Corlectie gaat je ook eigenlijk zoals nu. Ik bedoel, als ik me niet goed zou voelen nu, dan, dan, dan zou ik niet eens bellen, natuurlijk. Nee. <laughs> Is er nee. nog vooruitzicht voor jou, want ik weet niet precies wat je hebt, maar de, dat je weer beter wordt en fit? Nee, nee, nee. Dat niet. Nee, dus wat dat betreft relatief. Uh, ja. Dat gaat zoals het gaat. En daarom, daarom vond ik het ook zo'n aparte reactie, van alsof je van de crisis meteen doodgaat. Nou, dat heb ik niet. Ik denk, nou, we zien wel. Ja, ja dan, je hebt wel wat anders aan je hoofd als je, als je echt fysiek uh, gewoon Prachtig. niet uh, in orde bent. En mentaal. En, ja. dus, dus dubbel, dus wat dat betreft. Uh, ja, ja geld kun je altijd nog weer verdienen op de een of andere manier. Of schulden terugbetalen, maar... Uh, ja, nou, ik, dus, ik kan dus ook geen geld verdienen, maar ik heb gelukkig geen schulden. Nee, nee. Alleen als het gezonde, de gezondheid maar wat beter was, dat, dat is eigenlijk het enige dat... Ja, precies. Ja. En, en wat, misschien wat meer om handen op vrijwillig gebied ofzo. Maar dat is gewoon, dat is gewoon niet, zo, niet, zo, uh, uh, niet zo handig gelopen. En ik heb daar natuurlijk zeker ook zelf mijn eigen fout in gemaakt. Maar je loopt op een gegeven moment in een soort vuik uh, waar je niet uit kon ofzo. En, en dan kan je na de hand heel wijs erop reageren en noem maar op. Maar dan, dan is het, ja, dan moet je gewoon even, door, uh, even doorzetten. Ja. Maar het lijkt me moeilijk als ik, als ik jouw verhaal zo hoor. Ik, bedoel, ik, ik merk je, hierna krabbel je een beetje terug. Je wil graag praten over de andere luisteraars in de uitzending. Maar ondertussen heb je zelf best ja, wel een heftig verhaal te vertellen. Je, je kunt toch goed luisteren, ik geef me informatie wel. Maar ja. ik ga niet alles op de radio staan. Dat, dat hoeft ook niet. Dat, vra dat vraagt niemand van je. Maar, nee, nee, nee, oké. Okay. Maar ik bedoel, het zijn best wel heftige dingen die, die je gewoon vertelt. Dus dat, uh, ja, nee, dat, dat snap ja. ik. Maar ik ben me heel erg van bewust dat ontzettend veel mensen het heftig hebben. Dus. Nou, Mark, ja. ik vond het goed met je gesproken te hebben. En ik zou zeggen, uh, uh, nou, ga nog lekker je sigaartje verder roken... en uh, lekker uh, verder luisteren. Dank je wel. Dat, dat doe ik. ik. Ik luister altijd met veel plezier. Graag gedaan. Oh, Oké. Okay. Fijne nacht. Dag. Honey, where the money goes? Where the money goes? I've been working two jobs, baby. Bring you all my dough Now they say you got another man. And you leave me right away. What happened to all that cash? Been keeping for a rainy day. Well, there's one thing, one thing, one thing I want to know. I don't care where the loving went. Baby, where did the money go? Can't Around this old house, catalogs and shopping bags Meanwhile they repossess the one car I've ever had Took away my TV set and canceled my credit card Can't find those dollar bills I've been keeping in the coffee can Well, it's one thing, one thing One thing that I wanna know I don't care where the love went, baby, but honey, where did the money go? Where did the money go? Where did the money go? Where did the money go? I want to know. I wonder how you paid for that Now you just let me guess Now you say you're moving on Getting with a living is fine How come I get the feeling that it cost me my last dime Well, there's one thing, one thing One thing I really want to know One thing I don't care where the lover went, baby But honey where, where did the money go? go? I don't care where the lover went, baby But honey, where, where did the money go? go? I don't care where the lover went Honey, tell me where did the money go? Solomon Burke hoorde je en Honey, where's the money gone? Er wordt uh, lekker gereageerd op uh, onze Twitter, op onze mail en SMS. En uh, als je ook iets te melden hebt, dan kun je trouwens uiteraard ook naar ons uh, mailen. Dan moet je even een mailtje sturen naar lust@bnn.nl. Op Twitter zijn we te vinden op uh, @lustbnn. En uh, bellen kun je natuurlijk nog steeds 0800 1121 0800 1121. Dat is een gratis nummer. En nog maar even een communicatiekanaal via de sms zijn we ook te bereiken. En dan moet je eventjes sms'en naar 9090. Begin dan je bericht met lust, dan een spatie en dan pas wat je wil zeggen. En uh, Peter, die stuurt bijvoorbeeld een, uh, een lange mail. Die zegt, ik denk dat mits de relatie echt goed is... geld weinig uitmaakt ten opzichte van de relatie. Echte liefde is zeer moeilijk kapot te krijgen... En die crisis, tja, voorbeeld, ik heb een hypotheek voor een huis. Op een gegeven, moment, een gegeven moment besluit ik expres niet meer te betalen. Maar in plaats daarvan stuur ik iedereen in Nederland een mail... waarin staat dat al die mensen mij moeten betalen... zodat ik dat geld voor mijn hypotheek kan gebruiken. Dat is precies wat de overheid doet, zegt hij. Ze weten dat de crisis veroorzaakt is door een select aantal mensen... die bij grote invloedrijke wereldbedrijven werken. Maar wordt gewoon gezegd, we hebben een groot financieel probleem. Laat het volk maar betalen. Nou, even een klein economielesje krijgen we van, van Peter dus. Tenslotte zegt hij, geld maakt niet gelukkig... maar maakt het leven wel makkelijker. Nou, dat is natuurlijk een interessant, want we praten vannacht in Lust... over uh, liefde, relatie, seks en... Geld. Wat doet het met je als je weinig geld hebt? Wat voor effect heeft dat dan op je relatie? En wat doet het met je als je juist veel te besteden hebt? Ben je dan gelukkiger omdat je dan geen geldstress hebt... en het gewoon gezellig met elkaar hebt... en allerlei dingen kan, uh, kan doen die je wil? Nou ja, mogelijkheden zijn onbegrensd. Daar gaat het vannacht over. Op de sms uh, stuurt Inger... Mijn man is werkloos, maar jeetje, wat blijft het een kanjer. Dus geld maakt niet gelukkig. En uh, iemand anders die sms mijn nieuwe vriendin heeft een topbaan. En dat maakt mij een gelukkig man. Chantal die zegt dan weer, mannen met geld hebben macht. En dat is gewoon super aantrekkelijk. Dat kan dus ook nog. Veel geld verdienen met seks, dat kan natuurlijk ook. Straks hoor je hier Zoe, die midden 20 is en haar eigen escortbureau runt. En verder hoor je natuurlijk weer een liefdesverhaal van de straat. En we pakken voor sluitingstijd nog even een drankje in Boys Bar. Want daar heb ik inmiddels ook wel trek in uh, eventjes wat te drinken. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Dat allemaal na het nieuws zo direct met Juri Stubenitski. En...